8 uur. Die ook het eerst raam met het nos journaal In de Syrische stad Homs is een hulpconvooi beschoten. Het convoi van de Rode Halve Maan bracht noodhulp naar de stad, toen er vlakbij mortiergranaten insloegen. Ook werd er geschoten. Volgens de Syrische staatstelevisie vielen daarbij vier gewonden. De Rode Halve Maan zelf meldt er één. Het convoi zou zijn bestookt door rebellen die het centrum van de stad in handen hebben. De noodhulp aan ons was een van de eerste resultaten... van de onderhandelingen tussen de Syrische regering en de opstandelingen. Vanwege de beschietingen gaan er voorlopig geen nieuwe hulpconvooien de stad in. In Moskou zijn tientallen demonstranten opgepakt in de buurt van het Rode Plein. Ze protesteerden daar tegen het uit de lucht halen van een televisiezender. De zender Regen TV zond forse kritiek uit op de Russische autoriteiten... Uit protest tegen de censuur wijden de demonstranten in Moskou met paraplu's, en toen ze die open deden, werden ze door agenten in busjes geduwd. De Spaanse prinses Christina houdt vol dat ze niet betrokken is geweest bij corruptie. Christina werd vandaag ruim zes uur verhoord door de rechter op Mallorca. Ze wordt verdacht van belastingfraude en het witwassen van geld via een bedrijf dat ze samen met haar man bezit. Op veel vragen van de rechter gaf ze geen antwoord of zei ze dat ze het niet wist. De rechter legt daar ook een aantal rekeningen voor... maar daarvan zei Christina dat ze ze nooit eerder had gezien. De rechter bepaalt later of wie het openbaar ministerie vraagt de prinses te vervolgen. En de Nederlandse schaatsers zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen. De 5000 meter leverde een volledig oranje podium op. Sven Kramer won goud, Jan Blokhuizen zilver en Jorrit Bergsma brons...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 Nogmaals, goedenavond. Vitesse kon het al niet, blijven winnen. Twente ook niet vanavond. Frank Wielaert. Daar lijkt het op. Tien wedstrijden op rij ongeslagen. In 2014 alles nog gewonnen. Maar na een dik uur voetballen in Eindhoven tegen PSV wel 3-1 achter. Go ahead Eagles tegen AZ en die Houtkamp. Een sterker Eagles, maar staat nog altijd 0-0. Hoekschop vanaf de linkerkant, even kijken wat die gaat opleveren. Want het is de eerste hoekschop voor AZ Berend staat erachter. De lange mensen mee naar voren, zoals Jan Buitens, En ook Afdits kan heel aardig koppen, daar komt die bal voor het doel. Wordt het niet doelpunt? Nee, Van der Linden kopt. En Goudelje brengt hem al weer in, maar dan is het even uitverdedigen. Nee, nog steeds niet. Wordt hem al binnengebracht. En dan is het de vangbal voor keeper Andersson. Zijn eerste werk in deze wedstrijd staat 0-0. Na 17,5 minuten spelen bij Go ahead AZ. Ook in de eerste helft nak tegen Rode JC Arman. Ook hier 0-0 na bijna 20 minuten voetbal. Gaat redelijk gelijk op in deze wedstrijd. Nak misschien iets gevaarlijker voor het doel geweest. Met twee vrije trappen. En een schot van Seuntjes uit de tweede lijn. Waardoor Kuto die bal moest wegstompen. Maar uit een spaarzame counter was het toch Rora. Dat ook één keer gevaarlijk is geweest. Via Anko Jansen die een goede wedstrijd speelt. Aardige paas gaf op Hupperts. Maar die schoot voorlangs. 0-0 na 18,5 minuut in Breda. En over een dik half uur is er ook nog Feyenoord tegen NEC.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 About you tells me I'm your man. I live, I live. my life. Van Roy Orbison. PSV 20, Frank Wieland. Ja, staand eind, maar dat is hier bepaald nog niet het geval. Je zijn wat ruzie zoeken op de middenstip met uh, een paar mensen. Blom probeert uh, weer vrede te stichten. Even kijken, Willems is erbij betrokken. Promes zien we ook een beetje boos uh, kijken. En Blom is degene die dan een hand uitsteekt en zometeen uh, misschien een kaartje gaat trekken of zal hij het erbij laten. Even kijken. Uh, Ebisilio wordt erbij geroepen. Wie nog meer? Hiljemark, dat zijn de twee uh, startende daders in ieder geval. Die begonnen met wat duw- en trekwerk. En dat heeft alles te maken met het feit dat Twente een hoekschop krijgt. 3-1 achter staat. Nadat we bijna 70 minuten, 67 minuten onderweg zijn. Daar komt die hoekschop. Bal valt op het randje doelgebied. Daar is Soet nog niet. En dan valt die bal ineens voor de voeten van Silio. En dan is het 3-2. En ineens blijft die bal daar liggen op 5 meter. Soet staat op zijn doellijn. En Silio denkt hard. En het kan me niet schelen als ik maar touwen hoor daarna. En dat gebeurt inderdaad. Twente dus uit de eerste, de beste echte kans na rust. Uit die spellervatting is de aansluitingstreffer weer daar. En dan heeft deze wedstrijd toch echt alles in huis. Want ik had net toch echt opgeschreven. PSV heeft de zaakjes keurig. Onder controle naar rust geeft niks meer weg. Maar geeft dan vervolgens die hoekschop weg. En dan staat het ineens weer 3-2. En is het weer een volledig open wedstrijd. Die Twente gezien het verloop van de wedstrijd ook gewoon zou kunnen winnen. Als PSV uh, de controle over de tweede helft tot nu toe dan uh, verliest. En dat is niet uitgesloten. Uh, Twente gaat weer door met voetballen via Schilder over het middenveld. Met Ebencilio, de maker van de aansluitingstreffer. Dus die de, het spel verplaatst naar de rechterkant richting Rosales. Die kijkt even waar kan ik de bal kwijt. Bij Thadis bijvoorbeeld draait goed weg bij zijn tegenstander. Oh, dan wordt Castagnols buitenspel gegeven. Waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Want die stond naast Hendricks. Maar ja, je kan ook met de, uh, een hak voorbij Hendricks staan. Dan sta je ook buitenspel. Zo gek veel maakt het dan uiteindelijk niet uit. Hoe dan ook. De actie wordt uiteindelijk teruggefloten. En het is... Uh, mm, nou, millimeterwerk durf ik niet eens te zeggen. Ik zeg niet buitenspel. En dus had die actie gewoon door mogen gaan. Trouwens, Castanjos ging gewoon door. En uiteindelijk schoot hij mis. Dus heel veel had het uh, niet uitgehaald. Nadat we dus nu in de 69 e minuut zijn uh, beland. En de vrije trap daar is voor PSV. Zoet gaat het doen. Die wil het graag kort doen. Dat heeft hij de hele tijd ook gedaan. Maar nu zegt hij toch echt één keertje lang dan... En dan valt de bal op het hoofd van Bankson, die verplaatst de bal onmiddellijk richting de achterste linie van PSV Hendricks. Doet daar dan het zijne mee en brengt de bal uiteindelijk bij De Pai. En via Willems en weer terug naar De Pai, Althans, dat was het idee. Zou PSV dan door moeten gaan voetballen? Rosales zit ertussen. Die rost de bal naar voren. Mag er eraan. Zoet is eerder bij de bal. Dat is ook niet eerlijk, want de bal komt naar hem toe. En hij mag hem uiteindelijk nog oprapen ook. Omdat de bal uiteindelijk in het terecht terechtkomt. En dan kan hij wel kort het spel voortzetten. Dat gaat hij ook doen richting Bruma. Bal naar de zijkant. Arias. Pardon, Mark inspelen En uh, Ruiz vindt dan uh, de ruimte aan de rechterkant bij Arias. Die doorloopt en uh, Schildert tegenover zich vindt. Maar te weinig mensen voor de goal. Naar zijn zin en dus achteruit richting Ruiz. Helemaal achteruit zelfs. Richting eigen helft en Bruma. En zo probeert PSV dus alsnog de controle weer terug te vinden. Maar we moeten dus uitkijken voor die speldenprikken van Twente. Want die doen zeer. Het is 3-2 na dik 70. Nee, na precies 70 minuten voetballen in Eindhoven. 3-2 voor PSV. Gebeurt er in Deventer net zoveel, Andy? Nee, iets minder. Want AZ komt een klein beetje onder de druk vandaan van Go Ahead. Staat nog altijd 0-0 na 25 minuten spelen. Maar ik heb Dik Advocaat al langs de lijn een aantal keren boos zien kijken. En ja, de ene week is de andere niet. Want vorige week tegen Groningen na een half uur spelen. Werkelijk een fantastisch spelend AZ. En vandaag heel veel moeite met Go Ahead. Wat heet? Go Ahead is gewoon beter. Maar toch 0-0. En als je dan kijkt naar het verschil uit en thuis. AZ, 33 punten in totaal. Daarvan 10 in 11 uitduels gehaald. Dus thuis 23 punten gehaald. Daar zijn ze dus veel sterker dan uit. Go Ahead probeert de bal uh, te krijgen. Maar het lukt nog niet als Berends de bal aan de linkerkant lijkt te krijgen. Maar de bal is over de zijlijn gegaan. En dus mag uh, Go Ahead gaan gooien. En uh, het was trouwens Viergever die uh, naar voren was gegaan. En de paas overigens van Berends kreeg. Dus eigenlijk de omgekeerde wereld. Uh, want normaal speelt Berends natuurlijk als uh, linksbuiten bij uh, AZ de inborg voor. Uh, go Ahead. Go Ahead. Al vijf hoekschoppen gekregen en wat vrije trappen. Wel wat mogelijkheden. Schot van Houtkoop gezien voor uh, Go Ahead. En ik heb een uh, schot van uh, Berghuis gezien. En die uh, werd goed gepakt door Stefan Andersson. De Deense International en keeper van, uh, uh, van de Go Ahead Eagles. Uh, snel gekomen nadat Rome teruggehaald werd door Vitesse. Job van der Linden, de man met de prachtige trap, heeft de bal even breed gegeven aan uh, Schenk. Schenk gaat uh, lopen met de bal. En uh, kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, weinig. Het was uh, Vriend die de bal naar Schmid speelt. En Schmid wel. Schmid is uh, nu langs uh, Berends. Ze moet de bal voor het doel zetten. Doet hij ook. Aardige bal. Kan gekopt worden door Valkenburg. Maar die komt de bal naast het doel van uh, Esteban. Dat was een hele goede mogelijkheid hoor, voor de topscorer van Go Ahead. Want uh, hij komt goed uit de rug van zijn tegenstander. Van buitens in dit geval. En kan uh, de bal koppen. Maar kopt de bal net naast het doel van Esteban. Die hij maar al te goed kent. Want als ik nog een keer naar de herhaling kijkt, Dan zie ik hem uh, toch heel aardig uh, koppen. En uh, dat scheelt heel weinig of Erik Valkenburg had Go Ahead op 1-0 gezet. Ondertussen alweer balbezit voor Go Ahead. Is het is Turutsch die uh, de bal heeft gekregen. Turutsch aan de linkerkant van het veld. Halverwege de AZ-helft. Draait zich vrij. Speelt de bal dan eventjes uh, terug op Overgoor. Die uh, speelt de bal naar voren. Was een goede paas. En kan er wat mee gedaan worden? Nee. Maar weer is de afvallende bal meteen voor. Go Ahead. Maar de paas is niet goed van Doker Schmid. Het is wat slordig. Zowel van Go Ahead als van AZ dat nog zeker niet in de wedstrijd zit. En dus staat het, omdat er nog niet gescoord is, nog altijd 0-0. Een grote kans gezien in Breda, Arman? Weinig Ronald, heel heel heel erg weinig. En als de beste speler van Roda bij een 0-0 tussenstand, Anko Jansen, die nou ja, goed in de wedstrijd zat namens Roda ook nog eens met een blessure naar de kant wordt gehaald, dan weet je dat het wel eens een lange, moeizame avond kan gaan worden. Jansen kreeg een tik op de knie en moest eraf, de man die op de slotdag van de transfermarkt door Roda werd overgenomen van de Graafschap. En die gelijk goed speelde als een eerste wedstrijd tegen Feyenoord. En dat nu weer deed in het kwartier waarin hij mee mocht doen. Want hij kon dus niet verder na die tik op zijn knie hij is vervangen door Mark Heusser. en die heeft nog niet veel goeds kunnen laten zien. En dat geldt eigenlijk voor de meeste spelers op het veld in het kleine half uur dat we nu bezig zijn in Breda. Het tempo is niet eens zo laag in de wedstrijd. Het probleem is alleen dat beide ploegen te weinig doen met het balbezit. Het is veel heen en weer getikt zonder dat de diepte wordt gezocht. Nu dan misschien door Roda of door Nak. Maar dan is er weer een hele slechte pas van Henrico Drost of is het Jordi Buijs. Het is Jordi Buijs die probeert rijden op Poupon te bereiken maar die bal die... Die is helemaal niet goed. Die mist richting. Die mist uh, kracht ook. Dus daar kan uh, Poepon helemaal niks mee. Maar uh, Nak heeft de bal inmiddels wel terug. Omdat Roda onzorgvuldig met het balbezit omgaat. bal wordt even teruggespeeld door Drost. Naar doelman uh, Ten Tenraola. Die uh, nog heel weinig te doen heeft gehad uh, in deze wedstrijd. Zijn collega aan de andere kant. Kuto heeft tenminste nog een bal uh, moeten wegstoppen. Dat uh, kan van Ten Tenraola nog niet gezegd worden. Nak houdt het balbezit uh, via Joey Suk. Suk naar uh, Poupon. Poupon dan terug naar Suk. Maar dan neemt Roda over via Suchuin. Op de middenlijn. Gaat naar de rechterkant naar Hupperts. Daar verwacht je toch wel iets van. Van Hupperts speelt ook wel redelijk. Maar heeft nog niet heel veel kunnen laten zien. Een paar voorzetten vanaf die rechterkant. Maar die, die leverde weinig doelgevaar op. Maar dan is er een overtreding gemaakt. Vindt scheidsrechter Van Sigham door. Uh, Guus Hupperts op zijn uh, directe tegenstander. En dat is uh, vanavond Kenny van de Weg. De linkervleugelverdediger van Nak, Waardoor Nak aan de linkerkant van het veld een uh, vrije trap uh, mag gaan nemen. Van de Weg gaat dat ook doen. Heeft hij inmiddels uh, gedaan. Probeerde met een crosspaas dan uh, spits Poepon uh, te bereiken. Die probeert de bal dan met zijn borst aan te nemen. Maar omdat Bonavatië daar goed verdedigt krijgt hij de bal. En hij krijgt ook de vrije trap mee van scheidsrechter Van Siggum. Omdat Poepon hem een duwtje in de rug geeft. Roda mag een vrije trap nemen na precies een half uur voetbal in Breda. In een wat saaie matige wedstrijd met een 0-0 tussenstand. Bij FC Twente speelde hij af en toe de sterren van de hemel Brian Roers. Hoe doet hij het tegen zijn oude ploeg Frank? Nou, je ziet, de, de creativiteit zit er nog wel in. Maar Sterren van de Hemel zou ik het niet durven noemen. Hij doet af en toe dingen waarvan zijn ploeggenoten zeggen... het had ook anders gekund, maar het zag er wel heel mooi uit. En, uh, het kwam niet altijd ook aan, maar uh, het is wel heel creatief. Kortom, hij is nog niet zo goed als in zijn Twente-periode. Maar goed, hij speelt in ieder geval. Dat is al iets voor PSV. Met uh, 75 minuten op de klok, 3-2 voor. En een hele grote kans voor Twente op de gelijkmaker. Want Promes, een driedubbele combinatie met Schilder. En vervolgens kon hij doorlopen paas op Kastanjels hield zijn tegenstander Hendricks goed van zich af. en hem keurig netjes klaar. Randje strafschopgebied voor Promes. Maar die kreeg de bal niet eens tussen de palen. En dat had hij wel moeten doen. Toch op zijn minst zoet aan het werk moeten zetten. En eigenlijk gewoon de gelijkmaker moeten maken. Uit zo'n kans. Een goedlopende aanval van Twente. Daarvan hebben we er nog niet zo heel gek veel gezien. Die uiteindelijk ook nog tot een serieuze kans hebben geleid. Nu speelt PSV achterin. De bal even rond met Bruma. Meteen onder druk gezet. En dus heeft hij het lastig. Op de middellijn verover Twente dan ook weer de bal. Via onder andere Ebicilio en Promes die daar staan. Uiteindelijk levert dat Twente een vrije trap op. Vanaf die linkerkant even kijken. Ze willen graag tempo maken bij Twente. Maar dat kan niet. Want Twente gaat ook wisselen. En je kan niet alles tegelijk. En dan gaat Castanjos eraf en dan komt de Noor, Burven, die we de afgelopen dagen al een aantal keer aan het werk hebben gezien. Onder andere scorend tegen Heerenveen in de absolute slotfase. De belangrijke 2-0 voor Twente. Is kijken of hij vandaag een belangrijke 3-3 bijvoorbeeld of zo zou kunnen maken tegen PSV. Want dat staat met 3-2 voor in Eindhoven.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 you don't. Sing, sing, sing van Van Velsen was dat. En die houtkamp bij Go Ahead Eagles. Wat een goal van Go Ahead Eagles. Ik heb geen idee. Ik dacht dat het Doker Schmid was. Met een enorme uithaal. Vanaf een nou, meter of 30, zeker wel. Via de binnenkant van de paal knalt de bal achter Esteban in het net. Dus Go Ahead wel verdiend door op 1-0 voor. En er wordt heel veel gepraat bij AZ nu op het veld. Uh, terwijl Go Ahead aan het uh, feestvieren is. En is het uh, Doker Smit? Ja, het is Doker Smit. Wat een knal. Zich. Hij krijgt de bal in de middencirkel. Loopt een meter of tien. Haalt uit. Halverwege de helft van de AZ. En via de binnenkant van de paal is het een enorm mooi doelpunt van Doker Smit. Die bal is heel lang onderweg. Maar Esteban kan er niet bij. En die bal knalt tegen de netten En zo leidt Go Ahead Eagles na 36 minuten spelen met 1-0. En dat is verdiend. Want... Uh, veel meer balbezit voor Go Ahead en uh, veel uh, uh, uh, betere aanvallen. Nou, nu dan misschien AZ. Nee hoor. De spits Danny Afdic, die uh, nog geen bal heeft geraakt. Uh, ja, dat is dan toch een probleem voor Dick Advocaat. Dat Johansson geblesseerd is. Zijn normale spits, Aaron Johansson. De topscorer ook van AZ. En Danny Afdic daar moet spelen. Uh, die Afdic, die uh, is al heel erg lang. Maar kan er niet al te veel van tenminste. Hij weet als hij het wel kan het heel goed te verbergen. Balbezit nu voor AZ 1-0. Dus go ahead door die... Een prachtige knal van uh, Dokke Schmid. En we zitten in de 37e minuut van de wedstrijd. Met Jan Buiters die de bal even breed geeft op Gouwe Leeuw. Gouwe op eigen helft nog altijd. Bal naar uh, uh, Berghuis. Berghuis, goede bal de diepte in. Nee, te hard. Berghuis, overigens, die uh, zijn tegenstander poort. En toen werd neergelegd in het strafschopgebied. En uh, scheidsrechter Makkeli. die toch al niet al te sterk is dit seizoen. Laat ik het uh, voorzichtig uitdrukken. Uh, gaf uh, de overtreding tegen Berghuis, terwijl het een duidelijke overtreding was. ...van uh, Vriens die uh, gepoord werd. Maar goed, vlak daarna dus die uh, 1-0 voor Go Ahead. Die staat nog steeds op het scorebord. Na 37 minuten spelen is de Adelaarshorst eindelijk ontploft. Want het staat 1-0 voor Go Ahead tegen AZ. Ik, uh, hoe moeilijk krijgt uh, PSV het nog in de slotfase, Frank-Wibert? Ja, dat is de vraag. Want ze hebben nu de bal. 82 minuten gevoetbald. 3-2 voor PSV. En het is wachten op de mogelijkheden... mogelijkheden. Voor FC Twente. Daar staat overigens Kastanjos niet meer in de punt van de aanval. Burven is daar gekomen. Ook Ruiz doet nu niet meer mee. Want daar staat Narsing nu op rechts buiten. En PSV heeft de laatste minuten vooral de bal gehad. Dus voorlopig geen enkele dreiging. Maar 3-2 is een minimale marge. En in deze wedstrijd. Ik zal niet zeggen dat we gekkere dingen hebben gezien. Maar we hebben wel genoeg gekke dingen gezien. Om niet te geloven dat het hiermee gedaan is. In dit duel nu PSV dat overneemt. En zometeen nog maar weer eens een keer gaat wisselen. Eerst Bengtsson op de eigen helft tegen de middenlijn aan. Wachtend op de man waar hij de bal kwijt kan. Dat is in eerste instantie Egan. Egan weer terug naar Rosales. En dan is het Bieland Die als een soort oudspoetser ver achter zijn eigen verdediging de bal nog een keer op komt rapen. Dan met ballen al richting middenlijn loopt en inspeelt. Dat doet hij in de richting van Promes. Omdat uh, daar de bal uh, wordt laten gelopen door Gutierrez. En dus omdat Promes daar niet op rekende. Levert Twente zo de bal in en kan PSV overnemen. Halverwege de eigen helft. Twente meteen naar voren toe verdedigend. Maar niet direct op de bal. Alleen positioneel. En dan kan PSV daar toch relatief gemakkelijk onderuit voetballen. De Pai met twee man voor zich. Houdt de bal in ieder geval bij zich. Althans, daar leek het op. Schaars is daar nog achter. Dat is maar goed ook. Want die kan dan nog oppikken. Maar zijn bal in de breedte komt dan niet goed weg. Narsing probeerde die aan de linkerkant te bereiken. bal gaat over de zijlijn. Dan kan Twente gaan wisselen. Komt Koppers. Voor Schilder, linksback voor linksback. Dat is niet echt een aanvallende wissel. Maar blijkbaar een noodzakelijke in deze wedstrijd. In de slotfase. Waar Twente nog de gelijkmaker moet forceren. En het er toch in ieder geval op lijkt. dat ze puntenverlies gaan leiden. in de strijd, in de race met Ajax. om de landstitel Ajax morgen nog op bezoek bij PEC. Kortom, dat. Kan nog wel punten gaan pakken. En voor Twente wordt het al een stuk hachelijker. Omdat het simpelweg veel minder tijd heeft om dat nog te gaan doen. Tegen een vooral in de eerste helft prima PSV. En in de tweede helft een niet slecht controlerend PSV. Dat hebben we ook wel eens anders gezien. Twente opnieuw in de aanval. Via Bengtson. Ook hij nog op de eigen helft. is dan ingespeeld. Die bal breed in de richting van Taric, Meteen onder druk gezet door Schaars. Je kunt ook zeggen ondersteboven gelopen door Schaars. Dat laatste interpreteert Blom. En dus vrije trap Twente. Geen ruimte gegeven voor die vrije trap door Park. Waarom zou die ook? Bal uiteindelijk nog gewoon breed richting Bialand. En dan uh, ineens een goed lopende aanval van uh, Twente. Daar leek het even op als Egan probeert Burven in te spelen. Maar uh, zover komt het niet. Zit toch een PSV-been tussen. Dat kan dan overnemen via Park. En schaars bal breed in de richting van Willems. Die heeft even wat tijd en ruimte. Kan natuurlijk uiteindelijk gewoon naar Narsing. Die even uitgeweken is naar de linkerkant. En daar is blijven hangen. De paai nu uh, op rechts. Met daartussenin. Dus uh, Locadia die daar ook nog ergens in de buurt is. Maar PSV kiest voor de route terug. Vijf minuten nog te gaan in Eindhoven. Tussen PSV en Twente. En het lijkt me er nu toch langzamerhand toch op uh, te gaan uh, lijken. Dat is een hele lelijke zin. Maar wat kan het schelen? Drie, dat 3-3 het maximaal haalbare is voor Twente. Maar heb eerst maar eens de bal. Daar begint het allemaal mee. Durven ze wel echt bij Nakroda, Arman? Nou, ze durven mij een beetje in slaap te sussen. Want het is een verschrikkelijk saaie wedstrijd hier in Breda. Bij een 0-0 stand. Terwijl er nu misschien iets meer leven in de komt, Maar nee, want de bal wordt onderschept daar door Roda. 40 minuten zijn we onderweg. Ik heb nog geen kans gezien. Net heeft Ten Rauwelaar voor het eerst een voorzet in zijn handen moeten pakken. Een voorzet van Hupperts. Was voor het eerst dat hij een soort van redding uh, moest verrichten in uh, deze wedstrijd. Dat zegt wel iets over het uh, spel van deze twee ploegen. Die inderdaad niet heel veel durven te voetballen. Niet heel veel risicovolle kansen durven te geven. En heel erg op safe aan het spelen zijn. Nu uh, wil Ten Rauwelaar een bal uh, uittrappen die... Uh, door Pluim niet goed in het doelgebied van NAC wordt gebracht. Dat doet hij ook wel. En hij krijgt de bal ook gelijk terug... omdat Roda wel probeert over te nemen rond de middellijn... maar die bal dan heel hard naar voren trapt... waardoor Ten Rouwelaar weer rustig de doeltrap kan nemen. 3,5 minuten dus nog tot de rust. En ja, als het om kansen gaat... net misschien een hele kleine mogelijkheid gezien... na een steekbal bij NAC... Waardoor Verbeek die bal hoopte te halen in het 5 meter gebied van Roda. Maar Kuto was daar ruim op tijd bij om die bal op te pikken. En ja, een kans kan je dat eigenlijk niet noemen. Nu de doeltrap van ten Rouwelaar. En dan probeert Suchouin te koppen. Dat lukt. Hij kopt terug op Donald. Blijft Roda dan in bal bezitten rond de middenlijn in de middencirkel? Ja. Want Donald krijgt die bal. Maar die verspult hem dan toch aan Nak. aan Matic. Matic die heeft dan een beetje ruimte. Die stoomt dan een beetje op ook. Maar niet genoeg. Want vanaf de rand van het strafschopgebied schiet hij... Maar dat is niet meer dan een slap rolletje dat Couto heel makkelijk van de grond kan oppikken. Couto heeft inmiddels al uitgegooid. Waardoor Roda weer aan een nieuwe aanval kan gaan beginnen. Maar dat is van korte duur. Want Nak kan makkelijk overnemen via Joey Sucks. Ze kopt door of kopt terug op Van de Weg. En Van de Weg houdt dan de bal. Maar werkt die bal over de zijlijn. De twee ploegen, er gaat zo ontzettend veel fout in deze wedstrijd. Verkeerde pases, verkeerde keuzes ook vooral. Waardoor het niet leuk is om naar te kijken. Ook niet voor het publiek hier in Breda. Nog 2,5 minuut tot rust. Waar denk ik iedereen in dit stadion naar verlangt. Het staat 0-0. Feest in de Adelaarshorst, Andy. Ja hoor, 1-0, de voorsprong voor de thuisploeg. En Avditsi een bal kaatst naar de buitenkant, naar Rijnen. Rijnen probeert hem terug te spelen op Avditsi, die een kans kreeg. De lange spits van AZ. Maar zijn handelingssnelheid was iets uh, te langzaam en schoot tegen de tegenstander op. Een van de weinige mogelijkheden voor AZ als Berghuis de bal heeft gekregen. We zitten in de 43ste minuut van de eerste helft. 1-0 dus, die prachtige goal van Doken Smit en. Uh, ...afstandspegel van een meter 35... ...waar Esteban kansloos op was als Gouweleu de bal heeft gekregen op eigen helft. AZ dus in een paar tellen van de helft van Go Ahead... ...terug op eigen helft gedrongen als Jan Buitens. De bal speelt naar de linkerkant, naar Nick Viergever. Viergever zoekt in de diepte richting Berends. Dat is buitenspel? Nee, zegt de grensrechter die voor mijn neus staat. Het publiek wilde van wel, maar Berends kreeg de bal niet... ...en dan kan de Go Ahead weer overnemen. Doet dat goed, speelt keurig voetbal hoor... Verzorgd. Wat mogelijkheden, wat kansen. Nu dan een slechte bal naar voren die opgevangen wordt door Gouweleeuw. Leeuw naar je Vorige week goed voor twee doelpunten tegen FC Groningen. Maar vandaag nog geen mogelijkheid gehad. Eigenlijk de enige die een mogelijkheid heeft gekregen uh, is Afdiets geweest. En een schot van Berghuis. Dat is het enige wat AZ heeft laten zien. En voor de rest is het uh, eigenlijk Goethe Eagles dat uh, de klok slaat. Ook geen grote kansen heeft gehad. Maar wel een doelpunt heeft gescoord. Als uh, Berens die uh, actief is de bal even breed geeft. Is het Elm die hem uh, Doorspeelt naar uh, Ortiz. Ortiz meteen door naar Gouwenleeuw. Leeuw nu op de helft van uh, Go Ahead. Speelt de bal naar Goudelje. Goudelje in de Slechte bal. Zo simpel op overgenomen worden door uh, Turic. En Turic uh, uh, speelt de bal dan eventjes terug op Van der Linde. Die ramt de bal naar voren. In de hoop dat uh, uh, Kolder erbij komt. Maar die kan er niet bij. Dus neemt uh, Gouwenleeuw over. Speelt de bal op uh, nou, Afdiet staat weer buitenspel. Dus gaat de vlag omhoog. En hebben we nog een uh, klein minuutje te gaan bij GoHead tegen AZ. En als het zo blijft, dan staat het 1-0 voor de thuisboek. Nou, twee overwinningen lijkt de week toch een beetje de eindige mineur voor FC Twente. Frank Willard. Ja, in Amsterdam lachen ze zich slap dat de PSV deze wedstrijd weet te winnen. Want PSV doet zelf natuurlijk niet meer mee voor de titel. En Twente moet zo voorlopig even een pas op de plaats maken. Daar komt PSV nog een keertje over de rechterkant met de paai. Oh, hard! Dat was hij in ieder geval zeg. Maar wel over. En dat is niet onbelangrijk. In de laatste minuut officiële speeltijd 3-2 voor PSV tegen Twente. Twente eigenlijk één kansje gehad. Die hebben ze ook meteen gemaakt na rust. En dan komt Matafs nog even zijn afscheidsminuten te spelen bij PSV in het punt van de aanval. Kan hij nog even een applausje komen halen. Notabene in een overwinning voor PSV in deze wedstrijd die lekker is. Matafs die naar Rubin Kazan kan. En waarschijnlijk ook wel gaat, want PSV heeft er wel oren naar om die miljoentjes die het daarvoor kan vangen, om die te gaan ophalen. Kortom, Matafs zou wel eens zijn laatste tellen in deze wedstrijd gaan, kunnen gaan spelen. Hij komt natuurlijk voor Locadia, die gaat nog even langs al zijn medespelers een handje geven, omdat het zo lekker was gegaan vandaag. Maar ja, PSV heeft het zeer zeker niet slecht gedaan. In de eerste helft gewoon gelijk opgegaan. Minstens gelijk opgegaan tegen Twente. En in de tweede helft geprobeerd te con controleren. En we krijgen vier minuten extra tijd. Die zijn dus zojuist ingegaan in deze wedstrijd. Vier minuten voor Twente om toch nog een puntje te pikken. Hier in Eindhoven. Via Rosales aan de rechterkant. Als het de achterlijn gehaald wordt. En de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. Via Willems. En uh, Rosales dus uh, in plaats van de hoekschop mag uh, nemen. Dat mag hij niet doen trouwens. Dat gaat Tadic natuurlijk altijd doen. Hij mag gaan ingooien. Bal naar Burven. De nieuwe spits in de punt van de aanval bij uh, Twente. Bal terug naar Rosales. Die legt dan de bal ergens in het midden neer. Richting uh, Koppers. Koppers die uh, dan eerst even moet kijken. Wachten op uh, Bjelland. Zo kost het allemaal erg veel tijd. Koppers. Nog een keer uh, de bal naar Promes. Koppers loopt door. Promes wil graag over zijn tegenstander heen. Dat lukt uiteindelijk ook. Maar Twente komt niet of nauwelijks tot een schot. Hij heeft erg veel tijd nodig om tot schieten te komen. Ook Ebesilio. Egan heeft niet zoveel tijd nodig. Maar dan mist de bal ook de juiste richting. Dan gaat de bal meters naast de goal. Van zoet tot groot genoegen van het thuispubliek. We zijn tenslotte in Eindhoven. En dat wil zijn ploeg graag zien winnen. Bal Twente wil graag tempo maken. Zoet wil dat dit Krijgt voor de tweede keer een waarschuwing van Blom. Kortom, het is spannend in Eindhoven. In de absolute slotfase. Extra tijd. 3-2 voor PSV. Kan ik even vertellen dat rustig is bij Ahead Eagles AZ. 1-0 door een door Van Schmid. 0-0 bij NAC Roda. Ga jij weer Frank? Ja, Cocu die kijkt even naar de vierde man. Hoe lang nog? Nou, je kunt zelf tellen. Vanaf 90 uh, en dan nog vier erbij. Dus dat had je even op je klokje kunnen kijken. Ik snap dat Cocu dat niet doet, want het is uh, ongelooflijk spannend... ...of PSV dit wel of niet gaat redden. Ook al heeft uh, Twente niet echt een vuist kunnen maken. Daar gaat Park even over het been van Rosales. Dat is zo'n typische overtreding van Rosales, de Venezolaan, ...die daar een gele kaart voor gaat krijgen. En uh, daarvoor niet de gevolgen uh, hoeft te doorstaan. Althans, niet direct... Want uh, hij kan hem gewoon op zijn lijstje zetten. Is niet direct geschorst voor de volgende wedstrijd. Wel een vrije trap voor PSV. En dat zijn kostbare tellen. Het is uh, frustratie bij de rechtsback van Twente. Twente dat hier uh, punten gaat verliezen. En uh, er voorzichtig op moet rekenen dat Ajax gaat uitlopen in de strijd om uh, de landstitel. De vrije trap door PSV natuurlijk achteruit gespeeld richting Hendricks. Die de bal dan uh, naar voren toe jaagt. Daar mag Matafs dan achteraan lopen. En dat, dat doet hij met uh, redelijk succes. Benson ondersteboven gelopen. Dat wel. Blom zegt vervolgens uh, dat Matafs van de bal af moet blijven omdat Twente graag natuurlijk die vrije trap snel wil nemen. Een paar metertjes gepikt, maar Blom vindt het goed. Twente maakt haast in de absolute slotfase via Bieland Die gaat met ballen al richting middenlijn. dan zal hem dan richting het midden ergens plaatsen. Burven, daar gaat de bal overheen. Moet Egan voor zijn tegenstander komen. Nog een schot voor Ebezilio. Nee, die besluit nog de bal een keer neer te leggen. Voor uh, Taric. Voor wie ligt hij hem dan neer? Want hij is de koning van de assist. Nog een vrije trap uitgelokt. Zover komt het niet. En dan kan PSV uitverdedigen met 4 tegen 3. Als ze een klein beetje opschieten. En opschieten. Dat kan Narsing wel. Bal voor Matafs. Nee, daar is uh, uiteindelijk Marsman eerder bij de bal. Ver buiten zijn strafschapgebied. Maar Matafs uh, dus niet tot nog een kansje in die laatste fase. Waarin hij nog even een paar minuten speeltijd krijgt. Maar dat kan het publiek niet delen. Want die 3-2, die koesteren ze. Dat was op, op het moment dat de PSV het dus weer eens een keertje goed doet. Het probleem van PSV, je hebt nooit een idee als ze het veld oplopen. Wordt dit zo'n avond of wordt het een, een goede of een slechte avond? Nou, dit was een goede avond tegen FC Twente. En dat levert drie punten op met de Pai Die nog eens een keer door de verdediging slalomt. En als dan uiteindelijk uh, uh, de overtreding begaan wordt, dan zegt Blom. Nou ja, laat die vrijheid trap ook. Maar het is gedaan. En Cocu kan lachen. Kan eindelijk weer eens een keertje lachen. Net als Eindhoven kan lachen. Het over, de overwinning tegen Twente wordt nadrukkelijk gevierd. Het wordt namelijk 3-2 tegen titelkandidaat FC Twente. En hoe lang zijn die nog titelkandidaat met de wedstrijd van Ajax morgen tegen Peck nog op de rol? Dan gaan we volgens mij steeds verder terug in de tijd vanavond. Dit varen de mamas en de papas. I saw her again. Dinsdag komen de Nederlandse snowboarders voor het eerst in actie in de halfpipe. Dat is die halve buis van ijs en sneeuw. En daar gaan de boarders doorheen. En aan de randen van de halfpipe maken ze de salto's en twists. Vandaag konden de sporters voor het eerst kennis maken met uh, het Olympische parcours. Zo ook Dolle van der Wal en Diemede Jong, de Nederlandse troeven. Een reportage van Edwin Cornelissen. One, two, test, test, test. Het is inderdaad testen, oefenen in de halfpijp. Met Wopke de Vecht, de technisch directeur van de skivereniging als aandachtig toeschouwer. Wat valt je op als je ze zo ziet trainen? Nou, er wordt nu getraind onder fantastische omstandigheden natuurlijk, zonnetje erbij. Het is ook niet erg om met dit weer daar lekker boven te staan met een man of 60 om, om te wachten. En nou ja, het ziet er toch wel spectaculair uit, hè, die halfpijp als je er zo voor staat. Imposant. Imposant. De eerste training Dol van de Wal, wat vind je er eigenlijk van? Ja, is goed. Lekker weer, echt goed bij. Hier. Het wordt alleen een beetje snel uh, suikerig in de, in, in, de, in de bodem en uh, ja, dat heeft iedereen wat van. Dus, uh... En dat heeft dan te maken met de temperatuur hier? Nou, ik denk gewoon met sneeuwkwaliteit. Wat zijn de dingen die je doet op zo'n eerste training? Ja, een beetje de halfpap voelen, een beetje bekijken hoe het gaat, uh, langzaam maar gaan spinnen, drukken hmm. doen en uh, een beetje kijken hoe het dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat zo uitpakt. Het gros van de aanwezigen bij deze training is natuurlijk gekomen om de man in actie te zien die het halfpijp een gezicht heeft gegeven. Hier twee mensen met een vlag van het land waar hij vandaan komt. You're obviously from the US. Yes we are. And here to support? Kelly Clark. Oh, ja, die bedoelen we natuurlijk niet. Het gaat om Sean White. We want the best for Sean too. We go USA. Go USA. So. Go USA. Oh. All the way. Hij is een beetje moeilijk herkenbaar zo op het eerste oog. Als we kijken in die halfpijp, de Amerikanen hebben allemaal hetzelfde pak aan. Have you recognized Sean White already? Oh yes, we just got a video of him. Really? Mm -hmm. Which number is he? 30. We think. You think. Okay. With the bandana. <laughs> ah. And the skinny pants. <laughs> Inderdaad met het Amerikaanse masker voor zijn mond gaat hij naar beneden. Vroeger The Flying Tomato vanwege zijn rode lange haar, maar die wilde haren is die inmiddels kwijt. Wat we als je zo kijkt naar de training? Het begon nog wel een beetje simpel, hè? eventjes een beetje het aftasten van de baan. Want ja, ze hebben een beperkt aantal trainingen natuurlijk hier, hè? Ja, klopt. Ze hebben nu half elf, één uur. En ze kunnen best wel veel runs maken, maar het aftasten is ook gewoon... Het is een soort warming-up ook, hè, wat je in de eerste instantie doet. En even in de helling goed inschatten, maar ook de sneeuw, hè. Hoe, hoe, hard, hoe hard ga je met deze sneeuw onder je boord vandaan? En wat heb je nog nodig om hem een beetje bij te stellen daarboven? Uh, de kanten en, en de onderkant met, met de wax. En dan ga je rustig naar je run. En dan gaan de, de, de tricks die worden, die worden eigenlijk dat, dat wat je in je run straks wil doen. En dat slijp je in. Ja, die de Jong. We komen letterlijk even polshoogte nemen hier uh, bij de training. Want uh, ja, de schrik uh, sloeg toch wel even om het hart denk ik eerder hè? Ja, zeker weten. Vorige week gevallen en uh, een breukje in mijn pols. En uh, ja, het gaat nu wel weer goed. We kijken naar je hand. Die zit inderdaad nog in het gips. Hè? Heb je getwijfeld over de spelen toen dat gebeurde? Nee, zeker weten niet. Uh, ja, het, natuurlijk het zal wel, het is wel een beetje anders. Maar met je hand kan je gewoon in principe nog wel veel doen. Het zit in gips en je kan gewoon je grep pakken. En dan vanmiddag gaat het gips eraf. En dan gewoon met tape om uh, snowboarden. worden. Precies. Want uh, ja, hoe is dat als je daarmee traint met die gipshand? Is het onhandig? Uh, voelt het raar? Uh, ja, het voelt wel raar bij het begin om met ja, een met gipsarm te rijden. En ja, dat probeer je toch te vermijden en daarom dadelijk tape. En ook vooral omdat het zo warm is hier. Dus, uh... Ja, precies, want de temperatuur is goed inderdaad. Uh, en ja, wat dat betreft het gips kan er ook af. Het breukje is geheel, toch? Nee, het is nog niet helemaal geheel, maar het is niet een hele grote breuk. Dus dat kan er wel af. Is het risky om hier dan in actie te komen? Want ja, als je op de been blijft is het niet veel aan de hand natuurlijk, maar als je valt... Uh, nou ja, Het is denk ik niet de bedoeling dat ik keihard op mijn hand ga vallen, nee. Nee, dat is niet de bedoeling, maar je hebt het niet altijd uh, in de hand. Nee, dat zal zeker, zeker kunnen gebeuren, maar dat zien we dan wel. Ze Wopke over die gebroken pols van Dimi de Jong. Uh, Ja, Dat klinkt toch als een miraculeus verhaal? Het is uh, eigenlijk nog maar kort geleden gebeurd. Ja, maar weet je, breken hoort ook een klein beetje bij deze sport. Eigenlijk bij alle sneeuwsporten, er gebeuren er best wel veel, veel ongelukjes. Ja, maar normaal na een breuk, dan ben je uit de roulatie, toch? Ja, maar goed, de jongens zeggen zelf ook, hè, wij rijden op, uh, op onze benen. En, uh, en die handen gebruiken we voor het evenwicht. En, uh, maar, uh, maar een klein beetje, uh, nou ja, goed, er zit een risicootje in. Want het is nu een beetje een gipsvlucht in de halfpijp. maar uh, daar kan hij goed mee omgaan dus. Ja, daar kan hij goed mee omgaan. Uh, die is sowieso iemand die uh, een goede balans heeft. En die, uh, die maakt zich die is helemaal niet bezig, laat ik het zo zeggen. Hij is totaal niet bezig met die pols. Ja. Ja. Daar komt ook nog naar beneden die grote vedette, Sean White. Ik hoop dat ik nog een Olympische The pipe De pijp moet work. werk, maar ik heb een today praktijk Ik voel me heel, erg confident De man die uh, overigens aanvankelijk ook in actie zou komen op het onderdeel sloopstel... ...maar daar een aantal dagen geleden voor afzegde. Het verhaal ging dat hij misschien een beetje bang was voor uh, ja, dat parcours. Daar was veel over te doen. Tobias Aalderink, onze NOS-analyticus, is dat ook zo? Nee, dat is een, uh, dat is een uh, zakelijke beslissing van hem. Dat ligt niet zozeer aan de koers, maar meer aan de indruk die de hele wereld van hem heeft. Er wordt verwacht van hem dat hij hier wint. Ja, en als hij dat niet kan waarmaken, dan kan hij eigenlijk alleen maar verliezen. Dus hij wil, uh, hij wil gewoon niet de, de, de slechte pers om hier niet te winnen. De is heel belangrijk voor mij en ik wil dat niet jeopardize that. Perfect, perfect, perfect. Perfect, perfect, perfect. Deze reportage van Edwin Cornelissen. De late wedstrijd uh, staat op punt van beginnen. Komt uit de Kuip en gaat tussen Feyenoord en NEC. Ja, het verschil op de ranglijst is groot. Uh, maar liefst 19 punten en uh, vierde en zeventiende staan bij de ploegen. Maar ja, winnen van NEC, dat is Feyenoord maar weinig gelukt de laatste jaren, Ronald van der Geer. We kunnen de wedstrijd van twee jaar geleden wel even in oogschouw nemen. Toen won NEC hier met 1-0. Weliswaar een buitenspelgoal. En nog een vuistslag van Fernandes in het gezicht van Van Eijden. Een lastige wedstrijd toen dus voor Feyenoord. Terwijl er is een fantastische sfeeractie hier geweest. En de papieren die daartoe behoren worden nu vanaf de tweede ring zeg maar naar beneden gegooid. En dit was nu de derde waar ik door getroffen werd. Even wat kleine afleiding. <lacht> Vorig jaar overigens won Feyenoord hier gemakkelijk hoor met 5-1. Wat dat betreft is dit geen angstgeek naar... Van, van Feyenoord. Maar goed, je moet die wedstrijd... van twee jaar geleden toch in oogenschouw nemen. Voor Feyenoord geldt natuurlijk... Uh, net even in de kleedkamer gekeken naar FC Twente. Daar kan het nu bij langzij komen. In de wetenschap dan dat uh, Twente natuurlijk... nog een inhaalwedstrijd op het programma heeft tegen Groningen. Bij Feyenoord wel wat... Ja, personele problemen. Bruno Martens... in die geschorst, na aanleiding van de wedstrijd tegen Vitesse. Waarin hij geen rood kreeg... maar wel op het lichaam van Ibarra ging staan. Mathijsen is uh, geblesseerd. Vormer geblesseerd. Lamproen, nou ja... dat is de reservekeeper geblesseerd. Maar die Klaas is er niet bij. Hij staat op het punt om vader te worden. En heeft ervoor gekozen om uh, langs het bed van zijn uh, vriendin te blijven zitten. En Armenteros is ziek. Dat betekent bijvoorbeeld dat John Goosen straks als controleur op het middenveld gaat spelen. Dat is een vrij opvallende positie voor hem. Congolo is al een, een tijdje de vervanger uh, van uh, Matthijsen. En Nelom komt erin als uh, linksachter. En Ruben Schaken neemt dan voorin als uh, rechter aanvaller de plek in van uh, Armenteros. In vergelijking met die wedstrijd in Limburg. Kerkraden om precies te zijn die met 2-1 werd gewonnen. Dan NEC, dat speelde met 1-1 gelijk. Tegen uh, NAC heeft Stefaniek niet aan boord. Maar wel weer de regisseur terug, Ryan Koolwijk. En dat is belangrijk voor uh, het NEC van uh, Anton Janssen. Hij is toch een beetje de kapitein. Hij zet het elftal neer. Stefaniek er dus niet bij, maar uh, Koolwijk weer aan boord. En daar zullen ze in Nijmegen buitengewoon tevreden over zijn. Verder is daar het debuut van Lasse Nielsen. De man die overgenomen werd, de Deens International van Alborg. Hij vervangt uh, Tobias Heitz, die geschorst is voor dit duel. We staan op het punt van beginnen. Overigens was die sfeeractie fantastisch om te zien. Wat dat betreft zijn alle elementen hier aanwezig. Ik haal nog één ding uit, oh, één ding uh, aan. Uh, ik zag net het programmaboekje van Feyenoord. We weten dat een automerk de sponsor is van uh, de club uit Rotterdam. En dan prijzen ze een stille elektrische auto aan. En dan staat erbij, net als het vak van NEC, superstil. Dat vind ik een grote broek. Go Ahead en AZ zijn begonnen de tweede helft in die handkamp. Nou, hier geen elektrische auto, zo. Want staat 1-0 voor Go Ahead en dat willen ze weten ook. Uh, Onbegrijpelijk dat er nog niet gewisseld is door AZ. Afdietje bijvoorbeeld. Uh, die is wel heel lang, maar die wordt echt zo makkelijk door Vriends en door Van der Linden uh, afgetroefd elke keer weer. Ik zou daar een klein manneke eens een keer uh, proberen, zoals dat afgelopen uh, door de weekse. Speeldag ook lukte met RKC. Die toen met Kastelen zagen dat hij dat de verdediging te slim af was. Maar goed, 1-0 dus voor Go Ahead. Geen wissels. Bal de diepte in. Komt terecht bij keeper Andersson. En uh, was een bal in de diepte van Gouw Leeuw. En AZ moet echt heel anders gaan voetballen in de tweede helft. Willen ze hier nog uh, een beetje succes halen? Want uh, Goet was gewoon beter in de eerste helft. Alleen heeft AZ nu wel win mee. iets ongelooflijk. Krijgt de bal aangespeeld, maar laat hem onder zijn voet door uh, glippen. En dan kan Goet overnemen met Joey Godet, Godet. Die een goede eerste helft speelt en nu ook weer de bal goed terug speelt. Op doelpuntenmaker uh, Schmid. Die speelt de bal naar voren naar Valkenburg. Tussen twee man terug naar Doken Schmid. Schmid bal weer naar voren naar Godet. En Godé probeert de bal onder controle te krijgen. lukt niet. Maar via Jan Buitens gaat de bal over de zijlijn. En mag Goet gaan gooien. Doet het halverwege de helft van uh, AZ. En begint zelfs nu al een beetje tijd te rekken. En dan zegt uh, scheidsrechter nog een metertje of drie terug. En dan mag je gaan gooien, Dokker Schmid. En dat gaat hij nu dan ook doen. Uh, Marnis Kolder in gevecht met uh, Jan Buitens. Krijgt de bal voor de voeten. Maar raakt hem kwijt uh, bij de lange staken van uh, de spits van Goet. En dus kan uh, Ortiz weg. En die moet de bal naar rechts geven. Doet hij goed. Speelt de bal in de voeten van uh, uh, Etienne Reijnen? En Rijnen even terug naar Ja, De tweede helft is begonnen. En misschien dat we een andere tweede helft krijgen voor AZ dan de eerste helft. Maar laat ik vooropstellen dat het volkomen verdiend is dat uh, Go Ahead met 1-0 voor staat tegen AZ. Ook na drie minuten in de tweede helft. In Breda is het wachten nog steeds op kansen en vervolgens doelpunten. Arnaan Afstrookloep. Zojuist net het fluit zijn van Richard Liesveld voor de tweede helft van NAC Roda. Bij een 0-0 stand dus in een niet leuke wedstrijd. Laat ik dat vooropstellen In de rust even met de collega-verslaggevers hier in Breda zijn we tot de conclusie gekomen... dat dit toch wel een van de slechtste wedstrijden van dit seizoen is tot nu toe. Maar dat kan maar één ding betekenen als we het optimistisch bekijken. Het kan alleen maar beter worden. Dus laten we daarvan uitgaan als Nak nu de bal heeft en beide teams ongewijzigd aan de tweede helft zijn begonnen. Bij Roda dus één wijziging al vroeg gezien in de wedstrijd. noodgedwongen Anko Jansen. De man die is overgekomen van de graafschap. Die moest na een kwartier al naar de kant. Vanwege een knieblessure. Mark Heuscher. Die staat nu al een half uur voor hem in het veld. Als er nu een blessurebehandeling is voor een speler van NAC. Volgens mij is dat... Nee, voor een speler van Roda. Bonavazia ligt er op de grond. Er moet een verzorger bijkomen. Bonavazia wijst naar zijn knie. Maar ik denk niet dat dat er heel ernstig uitziet. Volgens mij valt het ermee inderdaad. Bonavazia gaat weer staan. En dan uh, moet hij nog wel even naar de kant, omdat de verzorger natuurlijk het uh, veld binnen is komen lopen. Maar dan uh, kan het spel uh, zo hervat uh, gaan worden. En dat gaat gebeuren met een uh, ingooi van Nak aan de rechterkant. En uh, die gaat uh, gegooid worden door uh, Jordi Buis. dat volgens mij mag nu gebeuren. Richard Diesveld vindt het goed. De ingooi van Buis naar de rechterkant naar Verbeek. Verbeek krijgt met twee spelers van Roda te maken. En dat is er één te veel, want uh, Biemans kan de bal overnemen en schiet hem dan tegen Verbeek aan. En omdat Verbeek die bal als laatste raakt, gaat hij over de achterlijn en is het een doeltrap voor Filip Courto, de doelman van Roda, die nog niet zo heel veel te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Hij moest in de slotfase van de eerste helft één keer snel zijn doel uitkomen om te voorkomen dat de Huppers die bal kon binnenschieten. Maar dat was het dan ook wel qua activiteiten van Courto, die, die de doeltrap nu gaat nemen, heeft hij gedaan. Gaat heel ver, maar is niet goed geplaatst. Maar Letchert kan er toch aankomen. Hij kan de bal verlengen met het hoofd naar Donald. Donald is dan de bal vast, maar heeft dan een heel dom paasje achter zijn standbeen langs in gedachten. Dat moet je niet doen op die positie op het veld. 10 meter voor de middenlijn bij een 0-0 stand. Maar hij komt ermee weg, omdat Matić er niet in slaagt die bal in bezit te houden voor Nak. En Roda mag ingooien. Heeft het gedaan aan de rechterkant met weer Letchert. Letchert dan naar pluim, is dat volgens mij maar pluim. Krijgt die bal niet onder controle. Laat hem van zijn voet afspringen. en Laat hem ook over de zijlijn gaan. Waardoor, Roda, waardoor Nak weer mag ingooien aan de linkerkant van het veld via Kenny van der Weg. Kenny van der Weg met de bal naar, uh, <gacht> naar Seuntjes. En dan <gacht> neemt Seuntjes die bal weer op dusdanig slechte wijze aan dat die bal weer over de zijlijn gaat. Ja, als we zo doorgaan, dan wordt die, die tweede helft net zo lang als die eerste. Maar goed, ik kan het me haast niet meer voorstellen. We zijn 2,5 minuten onderweg in de tweede helft. Daarin hebben we nog geen kansen gezien en dus ook geen doelpunten. 0-0. Ronald van der Geer, zo'n actie kan wel leuk zijn, maar het geeft wel een zootje op het veld. Nou, zegt dat wel. Het is nog 0-0. Laten we daarmee beginnen. Nou, bijna vijf minuten. Maar inderdaad, allemaal prachtige spandoeken. Um, rood, groen, wit. Nou ja, alle kleuren. Het was ook een prachtige actie. Maar ja, die mensen moeten, nadat ze dat uh, stukje papier hebben opgehouden... ...naar nou, natuurlijk wel vanaf. En hebben dat inderdaad richting het veld gegooid. Dus het lijkt wel alsof de Kuip getroffen is door een, mol, een mollenplaag. Allemaal molshopen in de buurt van uh, Caller Johnson, de keeper van uh, NEC. Nee, dat ziet er niet uit. Maar uh, er is toch gewoon begonnen. Wiedermeijer heeft toch besloten om maar aan het duel te beginnen... En dus geen veegploeg in het veld gekomen hier in Rotterdam. Overigens, ja, er is een kans geweest voor NEC. En wat voor een combo. ik vergat hem nog te noemen. Hij is terug van een schorsing, vervangt dus weer Leijwa Cabessi. Goeie paas vanaf de linkerkant. Met de borst teruggelegd in het Sassopgebied op rechts. In één keer uit de lucht genomen door die Deen. Maar uiteindelijk een katachtige reflex van Erwin Mulder zorgde ervoor... dat het dus stil zou worden in de Kuip. En niet alleen in dat vak van NEC. Overigens zal het daar wel wat stiller zijn, want zoveel mensen zitten daar niet... Dus er zal geen orkaan van geluid uh, vandaan komen. Maar bijna uh, hadden ze dus wel het plezier aan hun zijde. Met die kans van Rex. Nou Voorkomen dus door Erwin Mulder. Feyenoord eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest. Gozens die dus... Kort voor de verdediging speelt. Koeman legde dat uit als ja, hij kan dat met zijn passing. Hij kan de spelers wegsturen, hij kan de elftal neerzetten en zo speelt Goostens tegen zijn oude club. Speelde drie jaar bij NEC, dus ja, op een wat ongewone rol, in een wat ongewone rol, op een wat ongewone positie. Hij geeft nu voor de tweede keer een dieptebal, terwijl eigenlijk een bal in de voeten gewenst is. Hij heeft dat bij Boeckhuis gedaan en nu bij Pelle betekent wel twee keer inleveren bij NEC dat nu nou eigenlijk weer net zo makkelijk. De bal vanaf de rechterkant inlevert bij Ruben Schaken. Hij naar Stefan de Vrij. Die dus gefankeerd wordt door Congolo. Dat heeft Feyenoord nog geen windeieren gelegd. Ronald Koeman was buitengewoon complimenteus gisteren op de persconferentie. Over de jonge verdediger die de bal nu meegeeft aan Nelon. Die dus als linksachter speelt Congolo weer nog wel altijd op Feyenoord helft. Nou iets voor de middellijn. Congolo over de middellijn heen speelt Boetius aan. Boetius weer terug naar Congolo. En dan wordt er druk gezet door NEC. En wordt Feyenoord eigenlijk naar achteren gedrongen. Zo ver naar achteren dat zelfs R.W. Mulder nu in het spel betrokken moet worden. En Stefan de Vrij dan weer wat stapjes voorwaarts kan maken. Immers komt even uitzakken. Geeft de bal in de middencirkel aan Gosens Die hem dan weer verspeelt. En nu staan er veel Feyenoorders voor de bal. Dus een counter van NEC zou er kunnen komen. Met Janscher aan de linkerkant. een Beetje lastige bal van Rex. Maar geeft hem goed op combo, Comboy, lage voorzet. En onschadelijk gemaakt door Gosens Zo komt het, nou, de dreiging. En kans en dit moment van dreiging. Dus van de NEC. En niet van Feyenoord. Dat er nu uitkomt met Boetius. Boetius op Pelle. Pelle kopt de bal in de buurt van het strafse op het gebied van de NEC terug. Maar doet dat eigenlijk wat onzorgvuldig. Waardoor. En NEC weer over kan nemen. Waarin het niet dat ook Colwijk onzorgvuldig is. En immers nu een bal komt. En pellen, en pellen, pellen, pellen, pellen, schiet van een meter of twintig. Ja, hij ziet de ruimte, weet dat hij het kan. Maar nu nog even niet. Hij schiet de bal over de goal van Calle Johnson heen. Het eerste gevaar van Feyenoord noteren wij na een minuut of acht in een wedstrijd. Die dus een 0-0 is. Is Azet al wakker, Andy? Nou, ietsje. Uh, laten we zeggen dat het één oog open heeft. Want het heeft veel balbezit in de tweede helft. 1-0 nog altijd een voorsprong voor Go Ahead. Maar uh, veel balbezit wil nog niet zeggen dat je gevaarlijk bent. En het balbezit is met name op eigen helft als er veel rondgespeeld wordt. Nu een inworp voor Go Ahead. Dat in de tweede helft nog uh, amper aan uh, balbezit toegekomen is. Nu dan wel een vrije trap krijgt. Omdat uh, Nick Viergever Marnix Kolder even vasthoudt. En dan is uh, Dick Advocaat boos. Maar ja, ik denk dat Dick Advocaat ook boos op zijn ploeg moet zijn. Want AZ bakt er uh, tot nu toe na 54,5 minuut spelen niet echt heel veel van. In deze wedstrijd overigens uh, goed gezien door Makkely. Dat mag ook wel gezegd worden dat het een overtreding was. Ondertussen balbezit dus voor Goethe Eagles. Aan de, uh, achterin is het uh, Vriens die uh, de bal breng, opbrengt. Maar eventjes wacht en hem uh, weer terugspeelt op zijn keeper. Op die uh, Stefan Andersson, die uh, Deens International... Overgekomen van Real Betis die het dus goed doet. Want hij heeft de nul nog altijd staan. Komt ook omdat Afdis nog steeds geen bal heeft geraakt. En nu weer een vrije trap. Omdat Kolder nu door buitens naar de grond wordt geholpen. Halverwege de AZ-helft. En hier kan misschien iets aardigs voor go-ahead uitkomen. Als ik kijk voor mij waar nogal wat spelers aan het warmlopen zijn. Ik zie uh, onder andere Berg Goetmoensson bij AZ warmlopen en Lewis en Antonia voor go-ahead zie ik warmlopen. Maar de vrije trap gaat natuurlijk door Job van der Linden genomen worden met zijn linkerbeen. Bal ligt een beetje rechts uit het midden. Daar komt die bal richting het doel. Een goede bal. Oeh, het scheelt het. Uitstekende vrije trap van Van der Linden. Ging eigenlijk langs alles en iedereen heen en dan heb je het als keeper zo lastig als die bal naar je doel toe komt. En het enige wat Esteban kon doen was de bal nog net even met zijn linkerhand aanraken. En uit de hoek tikken. Levert wel een hoekschop op voor diezelfde Job van de Linde. We zitten in de 56 e minuut. En dus is de eerste mogelijkheid in de tweede helft alweer voor go-ahead geweest. En misschien dat deze hoekschop, die ook weer met links getrapt gaat worden vanaf de rechterkant. Ook weer wat aardigs wordt. Nee, nu niet. Want Goodellje kan de bal overnemen. Speelt er meteen de diepte in. Waar Doken Schmid met Berends in gevecht gaat. Gewonnen door Doken Schmid. We hebben gespeeld, 56 minuten bij Ahead AZ, stand 1-0. En nog even naar die heel belangrijke wedstrijd voor onderin, Nakroda, Arman. Hier iets minder lang gespeeld, 53 minuten. De rust heeft hier iets langer geduurd dan de 15 minuten die dat normaal duurt. Het is hier 0-0 in een dus niet zo erg leuke wedstrijd. En dat is denk ik het understatement van het jaar. Maar we hopen maar dat het snel beter wordt. Het is in de eerste 8 minuten van spannend, de tweede he? helft nog niet gebeurd. Nee, het is ook niet spannend, Ronald. Het is... Het is helemaal niks eigenlijk, maar goed. Maar Ronald, daar is wel leuk. Ja, daar is het 100% NEC. En waar die dus na een minuut nog faalde en de vuisten van Erwin Mulder trof... is het nu wel surren Rex met de openingstreffer voor NEC. Het is stil in de Kuip of het moet een fluitconcert zijn... van het Rotterdamse publiek voor het helftal van Ronald Koeman. Hij heeft hem, Erwin Mulder, denk ik alleen maar langs horen komen. Die knal van Rex van, nou, ik denk een meter of twintig. Het begint aan de linkerkant met een vrije trap van Kolwijk. Hit legt de bal terug en dan inderdaad 20 meter. Hij neemt hem in één keer uit de lucht. Surren Rex en trapt die bal achter Erwin Mulder. Hoog. Ja, Mulder kan er eigenlijk niet eens bij. Is verrast. En zo komt NEC op een 1-0 voorsprong in Rotterdam. PSV versloed Twente met 3-2. Goaie Eagles AZ is 1-0. En Nakroda 0-0. We zijn terug naar het NOS Journaal met Duke Theerstra. Tot zo. NOS